Tot op je club. Je hoort op de achtergrond ja. al muziek. Dat betekent dat de muziek is op. Nou ja, dat is mooi. Maar goed, we gaan uh, met jou gaan uitgebreid uh, het tweede uur uh, verder praten. Okay. En dan hebben we nog. Hopen we dat we Joop even kunnen bereiken natuurlijk. Ja, de Joop van Nessio. Wat doet ja. hij met die telefoon? Nou goed. En Martijn Prinsen komt ook nog ja, even tien langs. Tien in één. Tien over één komt Martijn. Yes. Tot zo.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 Berichten dat Nederland alarm heeft geslagen over Russische hekaanvallen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn alleen maar olie op het vuur van de anti-Russische hysterie. Dat zegt de persvoorlichter van president Poetin. Hij wijst erop dat het nieuws niet is gebaseerd op officiële verklaringen. Nieuwsuur en de Volkskrant onthulde gisteren dat de Nederlandse veiligheidsdiensten de FBI informatie hebben gegeven over Russische hackers. Op basis daarvan doet de FBI nu onderzoek naar beïnvloeding van de presidentsverkiezingen. Geen Stijl eist een rectificatie van de EU-afdeling die nepnieuws bestrijdt. Op de site EU versus Disinfo staat dat Geen Stijl achterhaalde informatie heeft geplaatst over Oekraïne. Volgens de advocaat van het weblog is dat een onterechte beschuldiging en verspreidt de Europese Unie op deze manier zelf nepnieuws. Hij dreigt naar de rechter te stappen als er niet wordt gerectificeerd. Naast Geen Stijl worden ook de Gelderlander, de Post Online en NPO Radio door de EU-afdeling beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. In Schijndel is vanochtend vroeg een jongen van 17 opgepakt... voor het leggen van een kei op de weg... waardoor in juni vorig jaar een vrouw van 32 ernstig gewond raakte. Mogelijk kan ze nooit meer lopen. Het slachtoffer reed s'nachts over de kei in Schijndel... kreeg een klapband en botste tegen een boom. Ze was zwanger tijdens het ongeluk... beviel deze maand van een gezonde dochter. De Zwitserse Roger Federer staat in de finale van de Australian Open. Zijn Zuid-Koreaanse tegenstander Chong-Yon moest in de halve finale tijdens de tweede set opgeven. En zou last hebben gehad van bladen. De andere finalist van het tennis in Melbourne is de Kroaat Marin Siric. De mannenfinale van de Australian Open is zondag. Het weernocht is bewolkt, alleen in het westen breekt de zon wat vaker door. Het wordt vandaag 7 tot 9 graden. Morgen eerst droog en wat zon, later gaat het vanuit het noordwesten regenen.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 Ja, in de, in de sport vele helden en daar, is, uh, daar wordt natuurlijk ook over gezongen en uh, dat deed David Bowie. En die draai ik niet zomaar, want onze gast van vandaag is daar uh, grote fan van en onder meer van David Bowie. Want hij heeft nog een aantal andere suggesties gedaan, daar gaan we straks van horen. Eerst uh, gaan we terug naar de sport. We zijn ontzettend blij met John Hechtman als onze gast. Hij is de voorzitter van de RCH H ja. Heemstede. En dat is een van de oudste clubs, misschien na HFC de oudste club. Met het mooiste clubhuis. Ja, we hebben echt een geweldig, uh, geweldig clubhuis. Uh, kom vooral allemaal kijken. Het, is, uh, het, is, uh, het wordt ook uh, door een... Uh, zal ik wat over vertellen? Ja. ja? ja het, is, het is echt uh, uh, uh, nou, bijna monumentaal. Het is gemeentelijk monumentaal. Maar die leggen de grens toch altijd even, net even wat, uh, wat anders. Maar het is een geweldig, uh, geweldig clubhuis. Uh, ook wel een beetje... Uh, uh, moet wel een beetje onderhouden worden. Het is ons eigendom. Het is altijd, altijd mooi, dus we moeten het allemaal zelf regelen. Maar uh, het, het mooie van RCA is dat ze wel een behoorlijke geschiedenis hebben. En, en we hebben best wel wat, wat inmiddels pensionado's... die, uh, die uh, het gewoon heel leuk vinden om op dinsdag, uh, dinsdag uh, naar de club te komen... en van alles, uh, van alles te gaan doen. Dus het clubhuis is eigenlijk met, met deze pensionado's... zijn bijna allemaal veteranen, vrienden van me, uh, uh, in goede handen. Leuke club dus. Nou hebben we aan de telefoon Martijn Prinsen. En Martijn Prinsen is het hoofd en de bedenker. En, en, en de grote man achter voetbal in Haarlem. Maar die ken je natuurlijk. Ik, ik ken ik Martijn goed. Ah, ja, goed. Martijn, uh, wij hebben nieuws voor jou. Want uh, Stefan Spruit. Ja, wat zou ermee gebeuren? Zou hij blijven of zou hij weggaan? Erom ja, Hè? Huh? Die vragen ze aan mij? Ja. Uh, oh, dat vind ik wel een hele, hele moeilijke <lacht> ja, weet je, het is voor de continuïteit. Als ik nou laat positief uh, opvatten dan. Ik, uh, ik denk dat hij blijft. De... Nou, dat heb je goed uh, dan. Want, ja, ja, uh, ja, ja, Dat is, dat is een goede, goede. Nou, ik weet niet of het de gok was, maar uh, laten we de gok noemen. Het was een, een <lacht> ja. goede gok. Uh, Stefan, uh, Stefan uh, blijft. Die hebben we vorig jaar uh, als vervanger van Richard Hoogvorst aangetrokken. En uh, hij, doet, uh, hij doet het goed. Hij is, we hadden gewoon een goede voorbereiding. Een zeer slecht begin, maar goed. Maar er waren maar vier wedstrijden, het Er waren maar vier wedstrijden, met name zijn, zijn uh, uh, trainingsstof en uh, uh, zijn coaching, die soms wel eens wat, uh, wat, uh, wat direct is om het zo maar eens even te zeggen, uh, uh, maar bij het totaalplaatje was het helemaal goed. Dus we zijn blij dat we ook uh, deze week tot overeenstemming zijn, uh, zijn gekomen. Maar je hebt meer nieuws voor Martijn? Voor Martijn. Eh, nog, ja. meer, nog meer nieuws dat ik, dat ik... Nou, ik zou niet weten. Albert. Maar, nou, natuurlijk, Albert ja. is, uh, zijn, zijn, uh, is eigenlijk de trainer van de tweede. Albert heeft jaren met Stefan ook bij Van Ispen gewerkt. Ook Albert zijn uh, uh, uh, contract is verlengd. Dus wij zijn, wij zijn blij, want continuïteit vind ik zelf... Als voorzitter, ik ben zelf uh, uh, ook al vrij lang bij, uh, bij RCA. Ik, ik hou wel van continuïteit. Uh, alle staat valt met de kwaliteit van je sleutelfiguren... en je hoofdtrainer, je technische staf van je selectie. Uh, nou ja, dat zijn sleutelfiguren voor RCA. Voor ieder club, maar zeker voor RCA. En, uh, en Stefan heeft wel even, in alle eerlijkheid... even nagedacht over de, de situatie. Want het is aan de andere kant ook best wel hard werken bij, uh, bij RCA. Uh, we hebben een vrij kleine selectie. En Stefan is gewoon een man die heeft altijd... op hoofdklasniveau uh, uh, geacteerd, zelf als speler... En die is soms wat andere dingen gewend. Dus dat was voor hem wel even schakelen. Maar we hebben de goede modus gevonden. En we kijken gewoon uit naar een mooie... mooie A-tweede seizoen zelf. Want we hebben echt nog wel kansen. Maar zeker ook weer naar volgend seizoen. Ja, ik dus, vind het een topper te... trouwens, hoor. Uh, yeah. Yeah. Ja, ja? Ja, ja. Maar er gaat ook iemand weg. Ja, ja, er gaat ook iemand weg. En wel een beetje met, met, met, uh, met pijn in mijn hart, hoor. Moet ik zeggen, want... Ik ben wel een... Uh, Karl Keijzer gaat, uh, gaat stoppen. Hij gaat niet weg, hij gaat in ieder geval stoppen als uh, assistent-trainer. Uh, ik kende Karl uh, toen hij vier jaar geleden samen met, uh, samen met Richard uh, kwam... kende ik eigenlijk alleen maar van naam, want het is best wel een uh, bekende voetballer... op, op ja. hoog niveau, ook bij RCA uh, gespeeld. En maar uh, maar het is, uh, ja, dat vind ik ook, dus zei ik net ook al even, waarvoor word je nou... Uh, doe je je vrijwilligerswerk, omdat je, uh, in mijn geval, je, je, je ontmoet veel nieuwe mensen. En Calder Keijs is dan echt wel iemand waarvan ik denk: van ik ken, die, die ken ik nu vier jaar en dan vind ik echt een, een, een, een vriend van me geworden. Uh, uh, hele aparte uh, uh, stijl ook, lekker recht, rechtlijnig, wat je ziet is wat je get... En uh, ja, ik zit soms in andere werelden en dan is, is weer, weer dat ook nou, een geweldig, geweldig vind. Jammer dat hij weggaat. Maar ik begrijp het ook wel. Hij heeft zijn hele leven heeft hij op die zondagmiddag uh, op dat veld gestaan. En ja, uh, ja, er zijn ook nou ja, meer dingen in het leven. Het dan. is een keer mooi dan, hè? Ja, ja, dan dat wel. snap ik ook. Martijn, we, we gaan mee... even naar Martijn. Ja, ja, ja, wat heeft, hij hij heeft hij meegeschreven? Ja, ik wil het net <laughs> zeggen. <laughs> Heb je mee, weet je, ik had precies hetzelfde. Heb je meegeschreven, Martijn? Ja, uiteraard, uiteraard. Heel goed. Nou, vers van de pers. Leuk. Ja, vers van de pers inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Ik, uh, ik hoop uh, dat de RCA nog een paar plekjes uh, weet te stijgen. Ja, maar er zit ook uh, nog een periode in, hè? Ja, daarom, daarom. Het is, het, is, het is nog niet gespeeld. Mooi. Zeg Martijn, wat heb jij verder voor dit weekend staan? Laten we vanavond beginnen met de Telstar. Het is toch ongelooflijk wat daar iedere week weer gebeurt. Hè? Vorige week 4-1, daar hij het over. Ja. Uh, ja, de trainer gelijk ontslagen. Daag. <laughs> wat zeg jij? Heen? En de trainer werd gelijk ontslagen bij ja, de Ja, precies. Uh, Telstar effect, hè? Ja. Goed, uh, vanavond wordt de uh, jongen uh, aan het spit geregen. Mm. Um, ja, een belangrijke stap richting, uh, richting de play-offs. En ik um, denk, ja goed, het, het zou nu, op het moment dat het nu niet gebeurt, uh, de play-offs halen, dan, dan speel je echt, uh, ja, dan, dan mag iedereen die nu bij Telstra zit, die mag allemaal rechtstreeks naar huis. Maar je hebt toch gehoord wat, uh, wat de directeur uh, Pieter de Waard zei? Over de promotie. We gaan gewoon volgend jaar in de Eredivisie. En dat is ja. gewoon de manier van denken, hè? Uh, ja, jij kent Pieter natuurlijk ook wel een klein beetje. je wel zeggen. Uh, ja. Je weet hoe die, hoe die is. Uh, een, een, een, een, een man echt met een, met een Telster hart. Uh, ook heel e excentriek. Ja. Uh, dat, dat, dat hoort denk ik ook een klein beetje bij, bij Telster. Um, laten we niet te, te, te, te snel vooruit lopen, maar ik heb goede hoop op, op, een, op een leuk toetje aan het einde van het film. Ik ook. Leuk. Kijk eens even naar morgen ja. als je wil, Martijn. FC Lissethuis. Dan heb ik het over de koninklijke HFC. ja. Uh, vorige week uh, drie. Uh, we hebben Ted afgelopen maandag uh, TED hebben we afgelopen maandag gesproken. Ja. Je beschouwde de winning bij GVV als uh, drie gestolen, maar wel drie uh, drie bonuspunten. Nou, waren niet gestolen, hoor. Nee, nah, uh, vooraf had hij er niet voor getekend. Nee, maar het is geen stelen. Of als had je zo goed voetbalt dat je hem niet Kom op, nou. Ja, nou ja hij, uh, hij zegt als wij nu nog uh, 12 tot 15 punten pakken, dan, dan, dan zijn we veilig. Uh, aan de ene kant snap ik die, die, uh, die realiteit wel, dat hij er zo realistisch naar kijkt. Jawel, want als, als, je vo als, je, Martijn, als je vorige week had verloren, dan was je negen plekken gezakt, hè? Uh, ja, en, maar aan de andere kant vind ik ook wel, uh, je mag ook een klein beetje naar boven kijken. En ja. ik weet echt wel dat er, daar, er is niets te verdelen aan de bovenkant aan het einde van het jaar. Nee. Uh, maar een klein beetje, beetje, beetje brani, zeg ik dat zo goed wacht um, best wel. Ja. En, um, nou goed, morgen Lisse. hebben we al een keertje van gewonnen dit jaar. Uh, uit was het uh, 1-3 uit mijn hoofd. Ja. Um, nou, Tegenkomen de laatste seconde trouwens. Ja, precies. Uh, nou, als we, als we uh, morgen weer drie punten weten te pakken, dan uh... ja, weet je, het is inmiddels wel zo. De tegenstanders houden rekening met HFC hè, in plaats andersom. Ja, ja, dat is zo. En uh, dat is uh, toch iets uh, um, uh, wat, wat, wat uh, vorig jaar in ieder geval ook heel even gespeeld heeft, maar over het algemeen. Uh, ...houden hou tegenstanders weinig rekening met HC, ...gaan ze altijd uit van het eigen spel. En dat is denk ik toch een verdienste van, uh, van de ploeg... ...en van, uh, van Ted Verdomschot. Zeker, maar ik vind, wat ik zo grappig vind Martijn... ...is dat jij als uh, voetbal in man ...tegenwoordig ook al spreekt over we. We doen het over Keltje, hè Ja, maar ze horen het ook. Ja, we, we, zitten er, we zitten er gewoon kort bovenop. En um, afgelopen maandag ook weer uh, een klein, klein overlegje gehad. Ja. En uh, dan sta je uiteindelijk met de, uh, de kopstukken uit het bestuur nog eventjes te, te praten. Ja, dan merk je dat, dat er toch uh, uh, waardering vanuit ons naar AFC gaat, maar dat het in ieder geval ook andersom is. Dat is echt. En dat, uh, dat, uh, dat is een goed signaal. Hé, hey, de KNVB is weer een beetje aan uh, competitievervalsing bezig, hè? Je hebt het nu over Achilles? Nee, ik heb het nog steeds over Lisse, waarvan Ewijk die uh, zijn tweede zes weken schorsing kreeg, opeens na een appel uh, wordt vrijgesproken. Mm, ja, heb je er over een gezien? Nou, ik vond het niet zo erg, hoor. Ik bedoel, uh... maar hij krijgt zes weken. En dan dat opeens wegs wegstrepen, ik vind het een rare doel. Mm, ja, aan de andere kant, daar heb je natuurlijk wel gewoon een beroepscommissie voor. Ja, dat is zo. Ehm... Um... Ik vond het ook geen rood. Dat was nee, ongeluk, het was een het was ongelukkige actie. Ja, het was geen rood. Uh, maar goed, uh, ja, hij is... Uh, ja, die, die, die zes weken die, uh, die zijn weg. Ja. Nou, maakt het niet uh, uit hoor, je? want wij hebben, <laughs> we hebben uh, André Morgan en we hebben Wessel Boer en we hebben Clifford en kom op, want er komt toch niemand doorheen. Ja, ik uh, ben benieuwd waar, waar die uh, morgen, uh, morgen neerzet, want die was natuurlijk vorige week bij GVV geniaal. Ja. Wat een beest was dat? Normaal gesproken staat hij natuurlijk op, op, op de linksback plek. Nou, ik denk eh, dat hij daar, wie, daar uh... weer naartoe gaat. Maar ja, kijk, op, op linksback is hij onpasseerbaar. Het is een fantastische voetballer. Ja, absoluut. Eh? absoluut. Ja, ik ben ook bang dat Vincent Fokker weer op de bank belandt. Ja, dat denk ja. ik ook. Maar ja, ja. Bessel is weer terug en die gaat natuurlijk spelen. En als die uh, op, op Ewijk gaat spelen, ja, dan komt hij ook niet aan de bal hoor. Nou ja, eigenlijk uh, morgen AFC weer gewoon uh, met sterk zelf. Ja. Zo is dat. Ik wil even verder met je kijken, Martijn, naar het weekend. Ja, want er zijn wat ontwikkelingen ook op trainersgebied, hè, hier en daar. Ja, die, die, die, die, die welbekende trainerscarousel, ja. uh, die, die draait op volle toeren. Steeds vroeger, is. Uh, wat zeg je? Steeds vroeger. Ja, dat ook. En dat, uh, dat, uh, er zijn een aantal trainers die blijven daar wel een beetje kopje in. Die zeggen van, nou, maar clubspan niet waar ik volgend jaar ga, uh, ga trainen. Maar we merken nu toch ook dat er een aantal trainers uh, buiten de potten dreigen te piezen. Ja. Uh, ja, maar heel even, heel even over trainers gesproken. Want Ted gaat natuurlijk weg bij HFC. Die ja, gaat naar, naar Spakenburg. Ik snap niet wat hij doet hoor. Maar het zal het geld wel zijn. Maar, wat, wat moet je nu? Want Martin Haar is naar uh, Velsen. Ja. Uh, verder is er niet zo bij veel. Dus wat ik zou ja, zeggen... Is halen, jongens. Ja, ja, dat, nou. dan, ja, dat dat wordt wel een punt. Maar Gert-Jan Gert heeft natuurlijk zijn TC1 gehaald. Ja. Maar die wil blijven voetballen. Nou, dan zeg ja. ik, zet Analoge zijn heuvel neer op de bank... en Gert-Jan daarnaast in het veld. Dan als heb, je als een, playing, uh... ja, heb je een machtige combinatie. Ja, ik ben daar geen voorstander van in. Ja, maar wat wil je dan? Er is niemand. Ik uh, denk dat uh, je een situatie gaat krijgen... waarbij je een slager zijn eigen vlees moet gaan keuren. Ja. En uh, ik denk dat het onder andere de verdienste van, van dit, uh, dit jaar is is dat wel alle neusen dezelfde richting op blijven. Kijk, je hebt altijd één of twee spelers en niet tevreden, dat hoort er gewoon bij. Ja. Um, en ik denk, op opmiddag jij nu bijvoorbeeld een, een, een, een, een jonge trainer als Laurens van Heuvel voor de groep gaat zetten, uh, en het draait eventjes niet, uh, dat je dan heel snel onrust binnen de ploeg krijgt. Ja. En ik denk dat het verstandig is als HFC een, uh, het hoeft geen geloutere trainer te zijn, maar wel iemand met een, uh, met een klein beetje ervaring uh, op dit niveau. Ja, um, en wat, ik had er van, uh... uh, van de week al heel even contact in <laughs> en toen zei ik tegen je van, nou, ik zou bijvoorbeeld een trainer als Jan Zouman wel bij uh, AFC ja. uh, ja. uh, graag terugzien. Ja. Uh, en dan niet vanwege de persoon, maar wel vanwege uh, waar hij al trainer is geweest. Ja. Hij een weet niet meer. Oké, okay. ik wil toch even verder kijken jongens, ja. anders ja. blijven we maar bij dat hfc hangen. hier. Nou, het is niet zo, er nog is nog meer, hè? He? Dat HFC, <laughs> kom op man. Er, er is meer, meer, jongens. Ja. Ja. <laughs> Edo uh, OSV, sorry, morgen. Ja. Uh, Edo uh, presteerde voor de, voor, de, voor de winterstoppen niet zo heel best meer, uh, dus ik hoop dat ze het morgen weer gaan ophangen. Uh, Zandvoort gaat uh, op bezoek bij het allemaal gezellige Robin Hood in, uh, in Amsterdam. Ja. Um, ja, Zandvoort um, is natuurlijk in de achtvolgingen bij, bij Stormvogels. Het gaat een, het gaat een, een boeiende tweede zoekzaal worden in die uh, zaterdag derde klasse. Wekken we? Um, om nog heel even terug te keren op HC, maar het zaterdag, 11 rond, niet meteen uh, 1 1 1 1 1 1 1 Die gaan morgen op bezoek bij Zelfs Ja, met een, een nieuwe treden. Met, uh, nee, nog niet. Nee, die, maar, goed, die sta, de, die, maar goed, de, de, de oude trainer die, die is opgestapt uiteindelijk uh, van het seizoen. En komt er komt een nieuw aan. Uh, Brian ja. Tevreden, oud speler van Telstar. Leuk, hè? Um, ja, er gaat, de, de, de, ook wat dat betreft is die, die zaterdag vier klasse is, uh, is, uh, is nog, niet, uh, nog niet gespeeld. Um, zondag hebben we nee, wel meteen ja. een paar leuke derby's. Ja. We hebben in de derde klasse uh, United Daan van Bloemendaal. Um, en um, we hebben hele erg Edo in de eerste klasse allebei die ploegen presteren nog niet, uh, nog niet denderend, zoals vorig jaar bovenin meededen uh, het wordt uh, voor beide ploegen belangrijk om die zeven te pakken want anders uh, wordt het echt uh, uh, vechten tegen competitie. de zondag vierde klas is nog vrij die beginnen pas op uh, 4 februari ja. waar onder andere RCA bij zit ja, en die, wat denk je daarvan? want uh, ja, John zit hier je mag uh, losbarsten <laughs> nou ja goed, dat is al een beetje wat ik wat jullie net zeiden. Ze hebben een moeilijke start gehad. Um, maar ik, ik verwacht wel dat RCA uiteindelijk nog een paar plekken gaat stijgen. En uh, als je dan via uh, een periodetitel nog mee kan doen uh, met, de, met de nacompetitie... dan heb je denk ik wat dat betreft uh, nog aardig uh, orde op zaak gesteld. Ja, en ze hebben rust hè, want gisteren is Steven Spruit die is dus verlengd. Dat is wel helemaal ja. goed. Ik denk dat ze, dat ze er echt kunnen komen hoor. Uh, ja, ik denk wel dat, uh, dat uh, de plekken, uh, vooral 1 en 2, dat dat wel een moeilijke zaken worden. Ja, de naam in de periode. Ja, uh, hebben ze in Zwanenburg die. Uh, die uh, uh, ja, die gaan gewoon met z'n tweeën uh, vier ja. en kop. En de nog net onder. Ja. Uh, ja, en daaronder heb je een rijtje met inderdaad RCA en onder andere terrasnogels. Uh, ja, die moeten gaan beslissen wie uiteindelijk met die nakomt iets mee mag doen. Ja. Maar daar schat ik RCA er wel nog hoger in dan. Nou ja, dat onder andere je, je, je ziet het goed hoor, Martijn. Je bent een realistisch man. En ben ik zelf als voorzitter ook. Hè. Dus dat, dat uh, uh, ik denk dat wij een, uh, de, de, de ja, Zwaneburg, HBC, dat zijn gewoon prima ploegen. Daar gaan wij niet van, uh, van winnen. Uh, uh, alhoewel wij op een goede dag dan kunnen we eigenlijk wel van iedereen winnen, maar we hebben niet heel veel goede dagen uh, gekend. Okay. Ik denk wel dat we. Uh, Belangrijk is gewoon te spelen tegen D6, onze eerste wedstrijd, een concurrent voor de, tweede, voor de periode. En daarna krijgen we wat op papier, hè? want laat ik, vooral, uh, laat ik vooral zeggen op papier wat, wat makkelijke tegenstanders. En dan kan je serie wegzetten, en dan, en dan, is, uh, dan is, die periode, is die periode wel mogelijk. En voor, de rest, voor de rest kijken we met de schuine oog natuurlijk ook alweer naar het volgende seizoen. dus dat, uh, dat. Ik ben wel erg benieuwd hoe de, onze eerste wedstrijd gewoon gaat. Nou, D6 is cruciaal, hè? D6 is meteen een hele interessant, ja. uh, interessante uh, wedstrijd. Uh, maar D6. Uh, ja, wij, dachten, wij dachten zelf dat uh, er gemiddeld niet slechter op geworden zijn dit, uh, dit seizoen. Maar alle andere, ook deze is ook andere ploegen worden het gewoon sterker. Dus, uh, maar wij, wij met een goede dag gaan dat gewoon wel redden hoor. Dus ja. dat, uh, ik hoop het voor je. Ja, ik hoop het zelf ook. Ja. Heb jij nog een vraag aan, uh, aan John Martijn? Uh, nou ja, eerlijk gezegd niet. John en ik die spreken elkaar. Uh, nou ja, we hebben elkaar natuurlijk vorig jaar veel gesproken uh, omtrent onze, onze ja. finale dag. Uh, ja, dat, was, geweldige, zijn dat zijn... was wel een geweldige dag. Dat was, was een topdag, voor, uh, voor, uh, ook voor jullie, hè, want jullie hebben geweldig georganiseerd. Uh, maar ook uh, was het mooi om bij RCA weer eens echt volle, volle tribunes uh, <laughs> te zien. Dus dat, uh, dat uh, was, wel, uh, zo vol was echt wel een tijd geleden. Kijk, kijk, kijk. Dat, is ook, dat, dat beschouw ik wel als compliment natuurlijk. Nou, dat mag ook wel. nou nee, goed. We, we gaan, we gaan uh, elkaar binnenkort weer, weer snel zien. Goed, ja. zo. zo. is het. Bedankt hoor, Martijn. Dankjewel, Martijn. Ja, Waar ja, ga jij morgen, morgen heen, trouwens? Jij ook. Ik, uh, ik, ik kom met jou een kop koffie, denk ik. Dat uh, ja, gezellig. Ik, ik trakteer. Kom je ook even boven, Martijn? <laughs> ja, dat is goed, hoor Oké. Okay, Tot morgen, Martijn dan. Goed, Hoi.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 Loving you Over me, I felt behind Op verzoek van onze gasten nummer van George Michael. En ik heb dan een duet uitgekozen uh, voor die zong met uh, Mary G. Blige uh, S. Een uh, ja. grote hit geweest. Ba -ba -ba -ba. Uh... Ja, dat is hij. Net zoals Stevie Wonder natuurlijk. Hè. Precies, ja. ja. <laughs> We Lekker. hebben als gast John Hechtman. Hij is de voorzitter van RCH. En hij is 57 jaar Haarlemmer. En komt eigenlijk uit het kroegleven. Want je pa had een kroeg, hè? Ja, ja dat, dat, dat, uh, uh, die kroeg is nog steeds in de, in de familie, om het zo maar eens even, even te zeggen. Althans uh -huh. het pand. En, maar ik stond als kleine jongen bij mijn vader uh, achter het bar. En de Café de Vijfhoek in de jaren 70, 80, daar liet je niet je dochter uh, zomaar even naartoe gaan. Dus dat ja. was echt een volkscafé, Cursant. En, uh, en dat was echt een geweldige, geweldige tijd. Ik Hoe heet het? Wel, uh, Café. Hoe het heette Vijf, oh, het, heet het ook de het, vijfhoek. Het heette het toen de vijfhoek, het heette nu nog steeds ja, de nou, vijfhoek. Ja. Ja, okay. Het leuke is dat je toen ook met je vader de eerste kennismaking met voetbal had, en dat had je bij Ripperda. Ja, nee, mijn vader was mijn vader was een echte Ripperda-man, uh, en ik heb mijn jongste jeugd ook niet bij Ripperda uh, gespeeld, maar ik kwam er wel heel veel met mijn vader mee. En ja, dat, dat, dat, was een, dat was ook echt een typische volksclub. Hè? De, de, ja. de, de oudgedienden van van daar komen nog steeds uh, veel bij elkaar. Richard Koster regelt dat. Ik ben er zelf eigenlijk nooit bij geweest. Hoor, want ik ben dan... Ja, is, dat is een beetje tot mijn tiende, om het zo maar eens even te zeggen. En, uh, maar het was geweldig, geweldige. Mijn vader is eigenlijk in zijn hart altijd een Ripperdaman man uh, gebleven. Bestaat die club nog? Nee, het is alleen, alleen volgens mij is er wel een, een, een gezelschap uh, oud oud ja, ja, ja. oud Rippeda, uh, spelers en sympathisanten die regelmatig bij elkaar uh, komen. Maar, uh, maar voetballen niet meer. Nee, voetballen, voetballen is volgens mij al een. Want je vader ging toen daarna naar de brug, hè, geloof ik. Hè? Mijn vader ging naar. Uh, mijn vader werd uh, een De Brugman, om het zo maar ja. te zeggen. Dus mm -hmm. uh, ook wel echt zo'n. Ja, he, Om het <laughs> zo maar zo te, stellen, te stellen, zeggen. Ja. <laughs> dus dat, uh, dat, daar kwam ik eigenlijk alleen maar als, als, uh, als speler. Maar mijn vader was, uh, was daarna. Uh, Beetje sponsor bij de brug en zo. Als speler kwam je, kom je daar niet graag, volgens mij. Nee, ik, heb, ik, heb daar, ik had daar ook van andere rond. gedachten bij. Alhoewel, alhoewel weet je, het is dus zo'n derde helft uh, ook daar. Ja. Niks mis mee. Hm. Maar op het veld was het natuurlijk soms wel... Uh, ja. Nou, klein beetje springen voor je leven. Nou ben jij de 57-jarige voorzitter al vier jaar in je vijfde jaar van uh, RCH. Je hebt twee zonen. Ja. Maar niet en te voetballen. Nee, dat is, dat is... Ze zijn allebei wel... Uh, veel met me mee meegegaan, want ik ben zelf uh, elk nadeel heeft een voordeel. Omdat zij niet voetballen kon ik op zaterdag blijven voetballen. En dat heb ik uh, tot, tot vorig jaar dat, dat bij de veteranen gedaan. Eerst over senioren. Maar ze gingen wel altijd mee, maar het, het, het, het, het, het voetbalvirus is uh, niet overgeslagen. En dat is dan ook alweer gewoon. Mijn oudste zoon, die, is, die Daan, die is 24. Ja, die heeft, die heeft uh, eigenlijk nooit echt uh, gesport. Wel gevoetbald, gewoon een pleintje, maar nooit gesport. En mijn, mijn jongste zoon Max. Ja, dat is, uh, die rijdt paard. Ja. Ja. Dat, ja, dat is het wat anders. Grappig is dat, hè? hoe dat ja. werkt. Hè? Dat ja. je van je kinderen, denk je dan... Uh, hé, nou, zelf actief voetballen, ja. ik weet niet wat je vrouw maakt. Maar weet je, hetzelfde bij mij. Hè? Mijn vrouw uh, topturnster geweest. Dat en, en, zeggen, uh, uh, ja. en, en uh, nou ja. En ik zelf uh, hou ook best van een potje sport. zeg maar Van alles en nog wat. Ik heb gevolleybald hoog. En, uh, ja, en dan verwacht je van je kinderen... En, ja, nee. ja, gek, hè? Nee, gek. Ja. Ja. Ja. Maar nee, jouw, jouw zoon kon lekker voetballen. Hij kon lekker voetballen, heeft ja. hij wel gedaan ook. Maar ja, niet doorzetten toch. En, en weet je... Ja, golft. Nu, ja, maar ja. ja. Maar ja uh, doen we toch ook gewoon een sport, hè? Uh, zeker, ja. zeker. Ja. Dus Want ik ben zelf voetbal. ook heel fanatiek, hoor. Dus, uh, wat dat betreft, uh, het is zeker een sport. Maar uh, gek hoe dit soort dingen lopen. Ja. Ja. Wat, ik, wat ik graag van jou zou willen weten... is toen jij aantrad als voorzitter hè, bij SR... had je toen een doel voor ogen. En wat was dat doel dan? Eh... Uh... Nou, het doel is eigenlijk een, een, een, een, beetje, een beetje een algemene noemer uh, geweest. Want ik ben er eigenlijk acht jaar geleden ingestapt... toen het voltallige vorige bestuur aftrad. Toen was de club eigenlijk stuurloos. Mm -hmm. En toen was er een bijeenkomst met een man of 25... RCA getrouwen. En toen was even uh, Johan van Streun. die ook bekende Johan ja. van Streun. Leidde die sessie toen. Uh -huh. uh, en uh, uh, dat was ook heel simpel. We hebben nu geen bestuur. En we gaan de kamer niet uit. En dan moet er wel een bestuur zijn. Uh, uh, uh, uiteindelijk ben ik als laatste toegetreden. Uh, uh, tot het bestuur. Uh, uh, uh, en wat was mijn doel dan? Ah, ik wil gewoon mijn steentje bijdragen. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd. Dat je uh, alleen zelf voetballen. En in een kantine hangen. En geen flauw idee hebben dat er dan ook een bestuur is die het voor je mogelijk maakt. Vond ik het wel mijn tijd om ook mijn steentje bij te dragen. Maar het belangrijkste was dat er wel een paar mannen ook voor mij in het bestuur gingen. Dus ik zei als laatste, zei ik, ja ik wil wel. Daarvoor ging Kees Kokkelkoorn, zei ik ga wel. En Kees Kokkelkoorn was toen al een vriend en nu al helemaal. Ik deed het ook om uit lolleer naar Kees toe. En, en vervolgens wil je... en wat bindt ons dan? Het ja gevoel Wij willen onze club... toen was het gewoon ook echt een beetje overeind houden. Geen bestuur, dat, is ook, dat, kan, je, dat kan je bij andere clubs uh, uh, niet voorstellen. Maar we hadden opeens geen bestuur. En, en uh, een goede sessie met, uh, met Johan en nou, goed bestuur. Dan kan ik me voorstellen dat je bij elkaar zit... en dat je dat dan doet hè, uit een clubhart, zeg ja. maar. Maar uh, ik kan me ook voorstellen... als je dan in de weken, maanden daarop... Uh, ja. ga je nou, regelmatig vergaderen... En dan ga je toch doelstellingen formuleren. Ja. Want dat gebeurt nou eenmaal. Ja. Wat, wat ja. gebeurt er dan en wat, wat, wat, wat werd dat dan? Nou, dat was, dat was. Een doelstelling hebben we nou nog steeds. Financieel gezond. Mm -hmm. dat, dat is bij een club als RCA met een vrij forse schulden, schuldenpositie, om het zo maar eens even te zeggen. Was dat toen zeker nodig. En toen hebben we daar ook wel slagen in, in, in gemaakt. En daarnaast. RCA is natuurlijk van nature. Uh, als je naar de geschiedenis kijkt, een prestatieclub geweest. Uh, uh, heeft de jeugd toch niet altijd even serieus genomen. En dan heb ik niks weg naar al mijn voorgangers. Die hebben daar ongetwijfeld hun beste in gedaan. Maar we constateerden wel dat er wel een vrij groot gat zat... tussen de, de, de selectie en, en de jeugd. Dus wij hebben toen ook wel gezegd... de jeugd moet uh, uh, meer centraal komen. En, en als je dan terug uh, nu kijkt... en wat is dat dan na acht jaar geworden? Uh, nou ja, dat... dat, dat is in mijn beleving nog onvoldoende geluk. Daar liggen ook nog de kansen. Ja, maar je hebt ook twee masterdomsclubpen om je heen. Ik ja. vind dat is heel ja, moeilijk, hè? Het, he? het krachtenveld, het krachtenveld is, uh, is ingewikkeld, maar het is niet onmogelijk. Weet je. We hebben, we hebben, uh, RCA blijft ook in dat krachtenveld een bijzondere club. Kunnen we kunnen ons ook wel onderscheiden. Waar dan in? Nou, ja, dat, dat blijft natuurlijk altijd belastend. Maar we hebben gewoon een goede, goede organisatie staan. Zeker in de, zeker in de jeugd uh, staat dat er gewoon. Het wordt ook, qua niveau wordt het steeds beter. Alleen we zijn nog onvoldoende wervend uh, uh, naar, uh, naar de, de omgeving om ons heen. En daar ligt natuurlijk ook de prioriteit voor de komende ja. tijd. Ja, HBC bijvoorbeeld trekt veel, HFC trekt ja. veel. Ja, zo simpel is het. En uiteindelijk bij de jeugd zit het toch heel erg nog steeds vriendje, vriendje, school. Ja. Ja. Nou ja. ja, en dan heb je als massa heb je gewoon het, het, het, het voordeel dat je dan veel vriendje, vriendje hebt. Zo simpel ja. is het. Ja. Prachtige ja. historie met hoogvoetbal. Hoogvoetbal, en, en ja. En Johan Neeskens. En Johan Neeskens, ja. Ja. ja, hij was uh, vorige week, was er toch, nog ja, in, ja, ja, ja, ja. Uh, in Heemstede om zijn ja. boek te zien? Johan Nees was uh, vorige week uh, in Heemstede om zijn boek uh, te presenteren. Ik kon er zelf niet bij zijn, want wij waren met, uh, met de selectie op trainingskamp in Maastricht. Hm. Uh, ik ben wel een paar weken daarvoor bij de algemene, uh, bij de KNVB, de boekpresentatie hier geweest. Ja, dat was wel, wel geweldig om te zien en dan had ik... Had ik um, een beetje mijn RCA-kleding aan, om het zo maar zo even te zeggen... en dan zie je bij, bij al, die, al die wat oudgediende want uiteindelijk is een boekpresentatie toch ook een soort reunie... van ja, al die mensen die daar, die daar komen. Geweldig. En, uh, en uh, dan, dan, dan, dan, dan komen allemaal mensen naar me toe... en dat vind ik dan wel... ze ja, zien dan RCA... en dan is RCA in hun beleving nog een hele grote naam. En nou, dat zei, dat ja dat is best... toch een grote nee, naam. Nee, maar dat is ook zo. Die ja. historie, daar ben ik ook heel, heel erg trots op... Ja. dat we die historie gewoon, uh, gewoon hebben... Maar die ben je als je gewoon in je dagelijkse RCA-praktijk... Ik ben gewoon puur bezig met het heden en de nabije toekomst. In, bij dat soort sessies, bij een boekpresentatie... Al, al, die, al die wat oudere corrivee die dan om je heen komen... dan ga je toch eigenlijk een beetje een stapje terug in de tijd. En het is, ik, ik vind het wel geweldig om daar dan op zo'n moment tussen te staan. Want de, de passie die je dan ziet en de ervaringen... en de anekdotes die je, die je dan om je heen hoort... dat is gewoon heel leuk om te zien. Ja. Dus dat uh, jo jo jo jo is natuurlijk wel heel bijzonder in onze uh, clubhistorie. Nou, zeker. Mooi is dat, hè? Ja, Leuk. Ik uh, stel voor dat we nog even een plaatje van het jouw lijstje gaan draaien... Nou, ik, ik had het eerst even wat anders klaargezet, want ik oh. wilde onze gast ook even kennis laten maken met mijn zoontje natuurlijk. Die is vandaag jarig. Sven. Oh. Sven, ja, die is uh, 25 lentes. Uh, nou, outdoor. gefeliciteerd. Dankjewel. De broekie nog. Ja, ja, ja. Het ja. werd vannacht allemaal gevuurd. Uh, speelde hij met een band uh, in de Waterhole in uh, Amsterdam. Dus bij het Leidse Plein. Dat is een grote. Jeroen het verbazen me trouwens dat uh, toen ik daar vannacht om uh, een uur of drie wegging, midden in de nacht dus, dat het hele Leidse Plein nog gevuld was met jonge lui. Ongelooflijk. Op een krassend, op een, do, een donderdag. Ben je niet meer gewend, hè? Nee, maar ik vind jou drie uur. vind ik ook wel schandalig laat, hoor. Terwijl je de volgende dag weer moet uitzenden. Kom ja, op nou. ja, nou ja, het gaat toch goed? Nou, nou nee, ja. je schuift niet op oh. tijd. Oh. Hier is Sven met zijn versie van Have It Met You yet. naar Michael Boulet.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 We work so we can work to work it out I promise you, Keith, that I'll give so much more than I'll get home. I just haven't met you yet Oh woah I might have to wait, I'll never give up I guess it's half-timing and the other half's luck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 You keep it, I'll give so much more than I'll get Ooh, I just haven't met you yet Well, they'll say Sven Duif tegenwoordig uh, treedt hij op onder de naam Sven Davis. En, en dit was Heaven Met You Yet, bekend natuurlijk van Michael Bublé. En nou wil jij natuurlijk van onze gast uh, horen hoe die het vond. Ja, nou ja. Nou, ja. Oh. <laughs> Je hebt een hele goede muziekkeuze, moet ik zeggen. Je luistert goed naar de, de gasten. <laughs> Oké, okay, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Okay. We doen als altijd even in het kort uh, de koppen uit de kranten. Dat doen we met het Algemeen Dagblad en de Telegraaf. En dan gaan we zo meteen naar het uh, lokale nieuws ook nog. Maar eerst, uh, het, uh, ja, het Algemeen Dagblad komt met uh, het grote nieuws... dat experts snappen wel waarom scouts Bayern en Barcelona... bij Ajax op de tribune zitten voor Matthijs de Ligt. Ze vinden allemaal dat hij 18 jaar ergens zo verschrikkelijk goed voetbalt... en willen hem graag hebben. Dus dat gaat weer een hoop geld opleveren voor die club in Amsterdam... We gaan hem wel missen natuurlijk. Wat de winterspelen betreft is het zo dat Olympisch goud voor de Nederlandse sporters... dat levert 25 mil per medaille op. Uit de eredivisie valt het tegen voor FC Utrecht dat Armenteros niet mag komen. Dat is heel jammer. De FIFA en de KNVB hebben besloten omdat hij één keer een wedstrijd ergens gespeeld heeft... dat hij gewoon niet uit mag komen. Dan is het zo dat de man die in het Nederlands elftal eigenlijk niet zo goed kan scoren... maar dat in Rusland heel erg goed doet... Die staat in de belangstelling van de Schlesemten. En die gaan er alles aan doen om die jongen binnen te krijgen. En dan een belangrijk bericht. En het heeft te maken met de jeugdopleiding. Bij Guardiola moeten de eerste 15 passes altijd goed zijn. Nou, en dat is wat trainers op het ogenblik vergeten. Gewoon de bal simpel plaatsen. Er zijn teams die kunnen ineens een bal op 5 meter naar elkaar toe krijgen. Kunnen ze wel zover tellen? Hè? Ja, nou ja, misschien. Ja. Nou, dan krijg je natuurlijk het feit dat Van Marwijk als derde Nederlander met Australië naar het wereldkampioenschap gaat. Dan zeggen ze nog dat onze uh, uh, Nederlandse trainers niet aftrek hebben. Nou, ze zijn dolblij met hem. Het nieuwe Barça is natuurlijk ongelooflijk. Die begonnen heel slecht met een nederlaag tegen Real Madrid. En die gaan nu als een trein en uh, spelen iedereen van de mat af. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Zidane is niet meer zeker van zijn baan bij uh, Real Madrid... omdat hij daar eigenlijk geloof ik zo, 14 punten achterstand inmiddels mm. of zo... Mm. ongelooflijk werkelijk. Dus dat is ook wel opmerkelijk... En we hebben goed nieuws, want onze man die we de hele dag gemist hebben... en 26 keer opgeroepen dat hij zijn telefoon moest nemen. Ja. Die is er nu wel. Ik ben toch benieuwd wat daarmee in de hand was. Dan. Ja, en dan ja. heeft Jos net allemaal sportnieuws bij elkaar. Ja, hij mag nou, nou, het, het ook. komt zwoegen. Je wordt hartstikke bedankt, meneer. Hartstikke bedankt. Maar ga maar lekker hier hangen. Je kunt het ongetwijfeld nog uitgebreider dan ik doen. Dus doe je best. Nou, dat kan niet zeker. Kom maar op, Joop. Joop, ik heb Melissa al behandeld. Goedemiddag. Hallo, Goedemiddag, dag Joop. Goedemiddag. Ja, ik heb een beetje pech met mijn telefoon gehad de laatste paar dagen. Ja, je moet je rekening betalen. Ja. Je moet je rekening betalen. Ja. Je je rekening ja. betalen. Ik, zou, ik zou meteen betalen, want je valt gewoon weg, man. Ben ik er wel nu? Ja, ja. Nu bent er ja. nu. Oké, okay, we ja. even. We... Ja. ja, zeg het eens. Het is betaald. <laughs> zeg het eens. Je hebt nu betaald, nou ben je te horen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Nou hoor. Ja, Henny <laughs> komt er niet meer bij. <laughs> Vertel even, wat heb je allemaal voor leukste melden, Joop? Nou, in ieder geval. Um, je hebt natuurlijk de krant gelezen. Er heeft Melissa Boyden vorige week een toernooi gewonnen? Ja. En ze staat op het punt om morgen opnieuw een toernooi te winnen in Bosnië. Ook een RTF-toernooi. Want ze staat in de finale. Een geweldig succes natuurlijk voor haar. En ze speelt die finale tegen een Sloveense. Sila Glavas. We hebben daar natuurlijk nog nooit van gehoord. Maar. Uh, ja, er is een kans dat ze opnieuw een toernooi wint. En dat is. Amusieverlijk, en die kans vond namelijk een U16-toernooi. Nee, ze doet bijna een U18-toernooi als 14-jarige. Dat is nogal wat. Toch? Ik denk het wel, Joop. Ik denk het wel, Joop. Maar we, ik wil graag van, van jou over basketbal horen, want dat vind ik ook heel ja. interessant. Ja, ja, ja, dat is uh, uitmaat goed gegaan, moet ik Toch. zeggen. Um, Ron van der Meij, uh, ik schreef het al, speelde echt fijnloos en dat kon je aan zijn spel zien. Man dat was geweldig. Dat die jongen eigenlijk in het verleden niet de guts heeft gehad om hard te gaan trainen, dan was hij echt, echt wel gekomen in de basketbalwereld. Uh, maar hij, hij heeft zoveel uh, um, moves in huis, uh, balbeheersing, uh, schotkracht, um, hij is ontzettend sterk. Hij kan namelijk, als hij op zijn kont gaat zitten op de grond op de middellijn, kan hij die bal gewoon in die gaan gooien. Daar moet je gigantisch sterk voor zijn. Zo sterk is die man. En hij, uh, hij had 40 punten. En dat is uh, nog niet weinig. Het is, in, in ieder geval is, uh, was uh, Niels damers ook uh, goed uh, bezig. Alleen die hebben ze in de tweede helft gespaard. Want komende zaterdag spelen ze bij Lisse. En Lisse is de enige ploeg die nog maar één wedstrijd verloren heeft. En dat is tegen Samvoort geweest. Dus... Maar dat is, je bedoelt morgen Joop. Ja. Ja, ja, morgen. Als ze die winnen, dan, dan uh, ligt een kampioenschap uh, in het verschiet. Ja, ongelooflijk is dat. Ja, ja, ja. Lekker. Hey, we hebben heel vaak gesproken over het jeugdertalent in Zandvoort. Er zijn er nogal ja, wat. Maar er is er weer één die uh, Nederlands kampioen geworden is, hè? Ja, ja, ja, ja. En dat is niet de eerste keer natuurlijk. <lacht> Sorry. Nog steeds een van de griep. Um, ja, nasleep, nasleep. Volgens mij ben je nog hartstikke ziek, man. <lacht> nou, dat klopt ook. Ik ben vanochtend nog bij de huisarts geweest. Maar <lacht> daar is niks aan te doen. Maar jawel, ik heb in ieder geval... Uh, uh, Antibioticum gekregen. Maar oh, goed, uh, Joëlle Oomen. André Jansen zei vanmorgen dat je cognac moet nemen met een geklutst ei. En, en bruine suiker. En bruine suiker. Dat kan niet, want ik drink geen alcohol meer. Ja, dat is al, ja, U, zeker dat, weer zo'n zo, zo januari-gek, net als Ron. We, we gaan het hebben over Joelle Oomen. <laughs> Lijkt me een goed plan. <laughs> Doe maar. Want zij uh, heeft uh, met het team van uh, de U18-team, ze is zelfs 16, uh, uh, van Kennamieu, Haarlem, heeft ze gespeeld... Uh, in, uh, Amersfoort, uh, in Apeldoorn. En daar is ze uh, min of meer fluitend kampioen geworden met dat team. Oké. Okay. En dus, ik geloof dat het haar zesde uh, nationale titel is. En die meid is gewoon wel goed op weg, laten weer eerlijk zijn. Nou. We, we, we kunnen nog veel plezier van gaan, gaan beleven, denk ja. ik. Ik denk dat jij toch nog even je bed in moet, jongen. Nou, ik, ik heb gelukkig geen koorts. <lacht> maar we beginnen met het hoesten. <lacht> Dag joh. Fijn dat je telefoon weer werkt, maar tot de volgende week, man. Dank je wel. Tunes that you know and love so Southern nights Just as good even Kijk op ons klokje. We zien al uh, dat het alweer aardig naar de klok van twee uur gaat. Een uitzending uh, van twee uur lang gaat razendsnel voorbij. Ik heb nog een vraag aan de gast van vandaag. John Hechtman, de voorzitter van RCA. John, um, per jaar vallen er 400 voetballers dood neer. Jij weet ongeveer wat het is. Ben jij nog in leven dankzij de sport? Nou... Dat weet ik niet, maar uh, ik weet wel, uh, en daarvoor doen we het ook allemaal, sport is gezond. Hè? Uh, uh, uh, uit jouw uh, intro blijkt dat eigenlijk niet. Hè? Dat lijkt nee. Het lijkt niet of het, of het niet, uh, niet, maar sport is gewoon gezond. Maar vertel even de aanleiding dan voor deze vraag. Want, uh, nou, uh, uh, kijk, 400 doden per jaar. Uh -huh. Dan wil ik graag van John met ervaring, als ervaringsdeskundige horen. Wat want, doen jullie bij RCH om, als er iets gebeurt... Op te treden. Ik wil ja. weten, wat is zijn ervaring dan? Ja, ja, die, dat dat ook precies... wel even, die zal ik wel even toelichten. Ik heb, ik heb, uh, zes jaar geleden heb ik zelf het hartstilstand uh, uh, gehad. En ik leef eigenlijk alleen nog maar omdat mijn vrouw naast mij zat uh, en adequaat uh, reageerde. Er snel ook hulp was. Maar ik, ben in, ik heb 24 dagen ziekenhuis gelegen. Ik ben vijf keer, uh, vijf keer geopereerd. Ik heb in het ziekenhuis nog twee hartstilstanden gekregen. Dus hier aan tafel zit een gelukkig man. Hè? Ik koester elke, koester elke dag. En dat is dan... als je dan weer trekt naar de voetbalclub... waarin van elke voetbalclub verwacht mag worden... dat ze faciliteiten hebben... als er iets op het sportveld gebeurt... dat je dan kan optreden. En dat, en dat heb ik ook... ook vanuit mijn achtergrond... maar ook omdat het gewoon, gewoon nodig was... hebben we natuurlijk een x-aantal aantal dingen georganiseerd bij... RCA, die elke club denk ik heeft... We hebben zo'n AED, we hebben, AID, we hebben ik, een, een, een groep medewerkers die elk jaar even zo'n training, training hanteert. En ik ben elke keer weer blij dat er niks gebeurt. Want als er wel wat gebeurt, dan is het altijd maar de vraag of het goed afloopt. Het kan in toenemende mate kan het steeds beter en goed aflopen. Die verhalen hoor je vaak niet. Je gaat er ook niet mee te koop lopen. Bij mij loopt het goed af, het loopt heel vaak goed af. Maar soms loopt het ook niet goed af. En, en zeker als het dan hè, zo in de publiciteit komt. Het is voor iedereen die het overkomt. en, de, en, en iedereen die daar dichtbij betrokken is. Ook, ook de, nou, met name het gezin natuurlijk. iedereen daaromheen familie. Is het verschrik, verschrikkelijk gewoon. En, uh, ik hoop gewoon dat het niet meer gebeurt. Ik ben heel blij dat ik hier, hier ben. En uh, ik hoop ook dat we uh, bij RCA uh, gewoon altijd alleen maar bij oefenen houden. Maar je moet wel regelmatig oefenen, want je moet er wel een beetje voorbereid zijn. Maar had jij dan ook signalen dat het zou kunnen gaan gebeuren? Had, had je klachten, zeg maar, voordat je die, die uh, hartstilstand kreeg? Sorry? Geen pijn op de borst of zo? Of nee, nee nee, maar... nee, nee. Ik had, ik had overigens net gespoord. Het was, het was een zondag, uh, zondagochtend. Uh, uh, toen op zondagochtend liep ik altijd wat hard... En uh, ik, ik, uh, het was 13 november. Uh, mijn zoon is op 16 november jarig. Ik zat met mijn vrouw wat te praten over zijn verjaardag. En zelf heb je niks door. Ik viel weg. Ik werd dagen later werd ik wakker uitkomen. Want dan word je, nou, met een beetje geluk, word je dan uh, uh, koud gelegd, om het zo maar eens even te zeggen. Dan word je heel langzaam bijgebracht. En, en dat is gewoon verschrikkelijk als je dan bijkomt. Want je bent volledig gedesoriënteerd. Maar ik heb zelf niks. niks of iets dergelijks. Dus dat is Je, overkomt zei, je het. zei iets heel bijzonders. Je zei: Ik verwacht dat dat bij meerdere clubs gebeurt. Die, die trainingsavonden. Ik denk dat je een hoge uitzondering bent met RCA. Nee, nou, ik, ik weet, dat weet ik dus niet. Ik kan maar alleen ik wel. maar een beetje van mezelf, uh, van mezelf gaan. Ik ga het wel iedereen aan. Overigens is, is dat je doet ook weer geen garantie voor successen. Dus dat, dat is nee, niet. zeker niet. Maar, maar bij, bij ons op het complex, uh, uh, bijvoorbeeld de Hockeyclub Allianz, een hele grote, hele grote club, goede buur. Uh, die, doen het ook. Heel, uh, die doen het ook. Dus ik, in, mijn, in mijn beleving wordt het veel meer gedaan. Ik raad het gewoon wel aan om elke voetbalclub, uh, de vrijwilligers even... Het kan ook gewoon via mail. Je kan heel veel via, via mail. Dat ze weten wat ze moeten doen. Dan Met lees een stukje bewustwording. Is dat maar, ook. Jij zegt ik raad het aan. Ik zou zeggen het zou verplicht moeten worden. Juist. En daar wil ik naartoe. Hoe zouden wij... Jij bent voorzitter, jij weet die wegen veel makkelijker. Hoe zouden wij de KNVB kunnen verplichten... om bij voetbalclubs de verplichting in te stellen... van die trainingen ieder jaar? Ja, dat vind ik wel een hele lastige vraag. Ik zou het gewoon aan de KNVB vragen. Nodig KNVB's uit. En laatste, laatste antwoorden. Uh, ik weet, ik, ik, maar ik denk echt wel... dat het, dat het meer gedaan wordt... dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan jullie denken. Uh, en en de, de vraag is altijd... of verplichten... En verplichte door de KNVB nou altijd wel helpt. Hè? Dat is, dat is, dat is uh, dat, nou dat weet ik niet. Maar uh, ja. Maar ieder, ieder leven dat je redt, dat is een winst. Nee, nee dat, is, dat, is, dat, is, dat is ook waar. Dat is ook waar. En, uh, ik leef wel ook weer misschien een naïeve veronderstelling. Dat als er wat gebeurt, uh, wat gewoon van belang is, er moet iemand bij zijn. Er moet iemand bij zijn. En, en dan, en dan... Uh, uh, met, met tegenwoordig, je hebt 06, je hebt allemaal telefoons. Dus 112 is altijd heel snel gebeld. En mijn vrouw ook. Mijn vrouw heeft uh, het overkwam haar. En dan zit je met op iemand, ik ben best wel, best wel uh, ik ben niet heel zwaar. Maar als, je, als er geen leven in zit, ben je opeens heel zwaar. Dus 112 bel. En vervolgens werd zij ook weer geholpen door de deskundige hulp... die je dan op het moment aan de lijn krijgt. Ja. En die haar dan ook Ruud. gewoon feitelijk vertelt wat ze moest doen. Ja. Dus dat is, dat, is, uh, dat is gewoon zo. Maar het zou... Het zou ik vind wel dat het gewoon een onderdeel moet zijn... als je ergens uh, een organisatie hebt... dan moet je, moet je, moet je dit soort voorzieningen hebben. Ja. Dus, uh, en verplicht u jou de, en de weg daar naartoe? Ik weet het niet. Dat, uh, mm -hmm. Wij doen het wel. Heel goed. Fantastisch. Ja, de, moet, dus, uh, moeten fantastisch. wij nog sport korten? Eh, we, we, we, Want jij we, hebben we er, daar nog tijd voor. Nou, dat weet ik niet. We, ja, we hebben kruis. nog een minuutje of drie. Dus dat, oh, uh, nee, laten we, dan vergeten we het we deze keer weer behalve. John Hegman was onze gast. Ja. RCH. Heerlijk Hij leuk. is... Uh, Vijfde jaar voorzitter, in, in negen jaar, zeg maar, be, bestuurslid. Als er mensen zijn die luisteren en denken: hé, hey, dat SCA, dat is wel een clubpie, daar wil ik eigenlijk wel wat voor doen. neem even contact met hem op. Jan ja. Hegman. Zo ik is dat. Bij, we kijken naar je uit. Oké, okay. <laughs> jullie heel veel succes met de periode. Het zou fantastisch zijn als er weer een, uh, een club uit Heemsteden omhoog gaat. Ja, dat huh? zou mooi zijn. Kan makkelijk hoor. Ja, alles, alles kan, alles kan. Maar en ik ja. vond het leuk, leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja, en Steven Spuit eh, is natuurlijk de trainer die jullie daar gaat, uh, gaat brengen. Kan niet anders. Ja, zo hebben we het ook afgesproken. Oké. Okay. Wat ga je doen voor het weekend? Wat ga ik doen vanmiddag? Uh, van het weekend. Uh, uh, vanavond, normaal ga ik op vrijdagavond de stad uit. Vanavond blijf ik een keer thuis. Dat vindt mevrouw dan ook wel, uh, wel gezellig. <laughs> Morgen ga ik, uh, morgenmiddag uh, ga ik naar uh, mijn veteranenteam... speelt de derby bij HBC... Ja. Dus dan ga ik in ieder geval zeker de laatste tien minuten van de wedstrijd uh, kijken. Uh, eh, want ik ben met name geïnteresseerd in de derde helft. De helf. En dan ga ik thuis eten en dan ga ik daarna uh, de stad in. Lekker. Dus uh, misschien nou, uh, tot morgen. Gezellig. En uh, Henny, Ik ga vanavond klaverjassen, Want dat doe ik uh, iedere twee weken bij uh, de club in, uh, in Haarlem. Dat Hartstikke leuk. leuk. Ja. Uh, morgenochtend moet ik om half tien weg op uh, uh, Olympia zijn. Want de KNVB vond het zo prettig om een wedstrijd in te lassen... Voordat de competitie weer herbegint. We moeten okay. tegen Olympia spelen met de 13-3. Fantastisch okay. team trouwens. Ja. Echt genieten. Ja, en maar je hebt tijd de... terug dan voor Lisse? Ja, ah, kijk, ja. die wedstrijd begint om 10 uur. Die is om half 12 afgelopen. Wat denk jij. Lekker. En als anders ga ik gewoon eerder weg. Maar je <laughs> ja, moet er een baas aan. Ja, Jos, ben jij, <laughs> nog, uh... oh, jij moet natuurlijk op het veld staan. Hè? Ja, ik moet morgen weer op het veld staan. Uh, er zijn nog geen jonge scheidsrechten te begeleiden. Het seizoen is nog niet officieel begonnen ik heb morgen eigenlijk een deel, ja, een vrije dag. Een ja. vrije oh, dag. Ik jee, heb een oh, seminar de hele dag. Maar zondag mag ik mijn eerste wedstrijd weer fluiten. Oh, dus gezet. daar verheug ik me weer op. Lekker. En uh, wel. Cheryl, jij nog mm. een sportieve nou, activiteiten nou, niet, hè? Nee, nou, even vanavond uh, hou ik me rust. Want ik was natuurlijk, ik heb het net al verteld, het was laat thuis. Maar morgen hebben we nog gasten uh, die we ooit op vakantie hebben ontmoet. Die komen uh, bijpraten, zeg maar. En dan zondagmiddag uh, heb ik een, uh, een uh, bezoeker aan uh, het uh, vogelzakse dorpshuis. Dat is een grote big band. Uh, dan dat dan op. kan niet in, joh. Ja, En, <laughs> en morgenavond, of zondagavond, uh, weer naar mijn zoon, Want die treedt dan op in, in Zaanstad. Weer met een geweldige muziek. Nou, gezellig. Wordt het weer leuk, leuk allemaal. Ja. ja. ja. Nou, Wordt het word weer voor leuk. Voor iedereen een weekend, weekend, dus. ja. hey, en uh, vanmiddag overigens is sponsorborrel bij HFC. En daar is als gast uh, Ejouet El Maoudi. Dat is die uh, Marokkaanse tv-presentator die deed uh, Kaaskop of Mokro. Dat programma. Erg leuk. Leuke knul. Ja. Uh, die is de gast bij HFC. Dus dat wordt ja, leuk. Wel. Daar ga ik natuurlijk naartoe. En morgen zit ik natuurlijk uh, uiteraard bij Mag HFC. Je weer gaan we weer spiekeren? We gaan weer We gaan je stem weer horen. Zo is het. Dan. En zit heel veel doelpunten van HFC aankondigen. Laten we het hopen. Dat zal mooi Nee, niet laten we het hopen. Dat gaat gewoon gebeuren. Oké, Henny. Ja. Okay, hey, nee. <laughs> Tot <laughs> volgende week. <laughs> <laughs>